Uur. Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. GroenLinks en de Pechtold moet Nederland zich veel scherper uitspreken. Zij vinden dat het decreet is gebaseerd op discriminatie... op basis van geloof en afkomst... en daarmee in strijd met de waarden van Nederland en de VS. Ook de PvdA en de SP veroordelen de maatregel. PVV-leider Wilders vindt juist dat Trump niet ver genoeg gaat... Inmiddels heeft een Amerikaanse federale rechter wel al een streep gezet door een deel van de maatregel. Iedereen met een geldig visum die al in het land is aangekomen, moet alsnog worden toegelaten. Bij een autoongeluk in Amdelde in Overijssel zijn vannacht twee mannen uit Almelo omgekomen. Ze zaten in een personenauto die rond drie uur in een greppel terecht kwam en daarna tegen een boom botste. De mannen van 22 en 23 jaar oud waren op slag dood. Hoe het ongeluk kon gebeuren weet de politie nog niet. De kapitein en één bemanningslid van het schip dat bij Borneo is verongelukt zijn gered. Ze zijn uit het water opgepikt. De Maleisische autoriteiten zijn nog op zoek naar 29 andere opvarenden voor het merendeel Chinese toeristen. Het schip was onderweg naar een vakantieeiland zo'n 50 kilometer uit de kust. De Britse prinses Diana krijgt twintig jaar na haar dood een standbeeld. Haar zoons, de prinsen William en Harry, hebben opdracht gegeven tot het plaatsen van een standbeeld in de tuin van Kensington Palace in Londen, het vroegere huis van Diana. Koningin Elisabeth staat achter de plannen van haar kleinzonen. Het weer bewolkt, vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt zes of 7 graden. Vanavond en vannacht kan veel regen vallen. Na het weekend blijft het wisselvallig, bij maxima rond 10 graden. De Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs. Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee... Autobedrijf Karimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfkarimo.nl In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan en zie je het zelf. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus...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 We zijn alweer aan het tweede uur van ZFM Jazz beland. Uh, en we hebben nog een uur lang jazz uit binnen- en buitenland, zullen we maar zeggen. Uh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan naar een Franse accordeonist. Meester op het accordeon. Het accordeon is altijd nog een soort onduidelijk. Richard Gaiano. En eh, dat is een uh, man die van alle markten thuis is en uh, waanzinnig op zijn instrument speelt. En we gaan luisteren naar een nummer en dat heet Mr. Clifton. Richard Galliano Accordeon En van hem Na hem gaan wij naar De tenorsax van Steve Grossman Till there was You I miss her Gee, what a thrill Each time I kiss her Believe me, I've got a case On Nancy with the laughing face She takes the winter And makes it summer Summer could take Some lessons From her Picture a Tomboy in lace That's Nancy With a laughing Face Do you ever hear Mission bells ringing Well she'll give you very same glow When she speaks you would think it was singing Just hear her say hello Keep Betty Grable L'amour and turn She makes my heart Charcoal burner, no one could ever replace Nancy with a laughing face. The Laughing Face, dat komt van een cd waar alle stukken worden gezongen. door Tony Bennett, die begeleid wordt door een perfect spellend Ralph Sharon Trio. En hij zingt daarop alleen maar stukken die Sinatra ook heeft gezongen. Maar wel op een manier die, zoals alleen Tony Bennett, het kan. En aardig is dat hij dan, zoals we net hoorden, het stuk Nancy with the Laughing Face eindigt met Franks. Nancy with the laughing face. We gaan nu naar een andere vocalist. Een vocaliste. En die draai ik graag. Al was het alleen maar omdat ik uh, daarvoor een verzoek gekregen heb. Van Omate. En uh, die, die schrijft op de mail... <laughs> uh, geachte ZFM Jess. Ik zou graag iets willen horen van Nina Simone, als het kan, een live stuk, en als het kan, niet eens een stuk in vier maat, maar in drie maat. Nou, u wordt op uw wenken bediend. We gaan uh, horen Nina Simone in een drie stuk live, en het heet For a While. <tied> Simone. Uh, waar gaan we vandaag naartoe? Waar kunnen we vandaag naartoe om op het gebied van uh, jazzmuziek en aanverwante uh, gebieden uh, iets te beluisteren en te zien? Nou, dat is uh, vandaag in ieder geval in Zandvoort. Er is in de Oosterparkstraat 44 een woonhuis. Daar uh, is een klein podium. En daar is uh, met regelmaat interessante muziek te horen. Zoals vandaag uh, het duo Marjolein van Den Homberg en Ruby Ro Rootbol. En dit duo brengt uh, uh, jazzmuziek. Marjolein zingt en Ruby op de basgitaar. En daar is ook nog een huisdichter, Alvin Mubarak. En dat begint om vier uur... bij de stichting Studio Anthony... Oosterpruikstraat, 44 in Zandvoort. Waar we ook heen kunnen... is vanavond naar de Philharmonie... want daar treedt de Portugese zangeres Missia op. Een van de grote sterren van de hedendaagse Fado. En vanmiddag treedt op in de pletterij. Wat is de pletterij? Dat is een... Uh, een Centrum voor Debat en Cultuur. Dat is uh, gelegen aan de Lange Herenvest 122 in, ha 122 in Haarlem. En als je daar binnentreedt, dan gaat er een wereld open. Het is dus een prachtig podium. Een uh, smaakvolle zaal. En uh, altijd een prima sfeertje. Goed geluid, niks te hard. Uh, het is gewoon, je voelt je daar thuis. Het is ook de sfeer van een echt uh, jazzcafé als je daar komt. En vanmiddag speelt daar een uh, groep uit. Althans een pianist uit Slovenië. Rock uh, Zalokar met zijn trio. En uh, Alessandro Fongaro op de bas. En Ruud Woesten, een Nederlander volgens mij, op de drums. Kijk u op Facebook, Zaal de Pletterij. Zeer interessant. En er is van alles en nog wat steeds maar te doen. Op het gebied van uh, cultuur, uh, jazzmuziek, moderne muziek. Film, klassieke muziek, van alles en nog wat aan te bevelen. We gaan nu eh, luisteren naar eh, het orkest van Harry James met een stuk Strictly Instrumental. Muziek <tied> Ligt een cd van Reinier Voet met de groep Pigal 44. Reinier Voet, een uh, Nederlandse gitarist en die speelt daarop met Jan Brouwer, ook op gitaar. Simon Planting, onze Heemsteedse bassist die een aantal jaar geleden is geëmigreerd naar Amerika en daar uh, muzikaal absoluut furore maakt. En er speelt op deze cd ook nog mee Gert Wantenaar op Accordeon. En we gaan luisteren naar La Deze. Van Reinier Voet. Met als speciale gast. Op accordeon Gert Wantenaar. Uh, ik ga nog een stukje laten horen. En dat is een compositie van een grote Fransman. Op accordeon Gus Viseur. En dat is een toepasselijk stukje. Uh, Swingwals. Vals. Swing -vals. voegen we niks aan toe. Aan de groep uh, Rennievoer met de groep Pigalle 44. Een uh, zanger is uit Heemstede. Yvonne Weijers, die heeft uh, een cd opgenomen, alweer enige tijd geleden, met de inmiddels overleden Frans van Tongeren aan de piano. Ruud Eeuwen op de tenoorzak. Dezelfde Simon Planting die we net hoorden bij de, uh, bij de groep Pigalle. En Case van Lent op de drums en Leonardo Amuedo op de gitaar. From now on. Only now I understand We never felt the same Well, I don't know. Van de cd From Now On. Zij heeft ook een uh, interessante uh, uh, opleiding. Opleidingsmogelijkheid en een uh, stembevrijdingsmogelijkheid... voor mensen die denken dat ze niet kunnen zingen... of niet durven, zi durven te zingen. En uh, ik zou u aanraden... kijk eens op de website van Yvonne Weijers... Yvonne wijers W-E, lange I, E-R-S. En ik heb gelezen dat ze eerder ook weer een nieuwe CD gaat maken. Ik ga nog één stukje laten horen. This can't be love. dat gaat niet zoals wij dat zouden wensen. Dan gaan we uh, dit brusk afsluiten en we gaan naar een groep uit Groningen een live opname Jumping the Blues. Hey. Jumping the Blues, live in de spiegel in Groningen. Ik ga naar een andere Nederlandse groep. Uh, Menno Daams, een uitstekend trompetist en arrangeur, heeft een uh, cd opgenomen een aantal jaar geleden. Waarop speelt ook de Haarlemmer Ronald Jansen Heidmaier... de meester op de klarinet en de altsax. Berend van den Bergpiano, Ton van Bergeijk, gitaar... Adrie Braat, bas... En Louis de Bij Drums. En we gaan luisteren naar een compositie van Gershwin Liza. de groep van Menno Dames, met onder meer Ronald janssen Heidmaier. Deze groep treedt uh, ook eens in de maand op, op de eerste dinsdag van de maand, uit mijn hoofd. In Café Het Aapje, uh, aan het begin van de Zeedijk. En dat is altijd uh, verrassend en gezellig. Ik ga nog één stukje, één stukje laten horen. Een slow stuk Stardust van Hoki Karma. Met de klanken van Lester Leaps In. Gespeeld door Eddie Davis. Neem ik afscheid van u. Zie MDS, graag tot volgende week zondag. Dan is er een collega-presentator. En dan gaan we weer vrolijk verder. Fijne dag.